Hij kreeg daarvoor een geldboete. Ook in 2013 en 2014 dreigde hij met geweld en kwam hij met beledigingen. Vrijdagavond reed een auto in op het publiek op de kerstmarkt in Maagdenburg. Er vielen vijf doden. 200 mensen raakten gewond. Pieter Omtzigt zegt dat hij een moeilijk moment had tijdens zijn interview vanmorgen bij WNL op zondag. Kijkers konden zien dat hij stil viel en wegliep. De nsc leider zat de afgelopen tijd ziek thuis en is weer beperkt aan het werk. Op X zegt zich dat zijn herstel met ups en downs gaat... en dat kijkers daar vanmorgen een glimp van konden zien. De jongen van zeven die vanochtend zwaargewond raakte op een indoor kartbaan... in het Limburgse Swalmen, komt uit Overijssel. Het was een ongeluk met een minibike, een kleine motorfiets, zegt het bedrijf. Na het ongeval werd de jongen met een ambulance en een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht... Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De arbeidsinspectie is bezig met een onderzoek. Op schiereiland Kamchatka aan de oostkant van Rusland... is de bemanning van een vrachtvliegtuig in problemen gekomen. Het toestel kreeg last van ijsafzetting, maakte een noodlanding en sloeg over de kop. De drie inzittenden werden na twee ijskoude nachten gered. In de eredivisie heeft Ajax vanmiddag Sparta verslagen. Het was een moeizame wedstrijd, maar uiteindelijk won Ajax uit in Rotterdam met 2-0. Dan het weer. Het is wisselvallig bij 5 tot 7 graden. Vanavond veel wind. Aan de kust stormachtig met windstoten tot 100 km per uur. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met enkele buien. En dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland. En die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Dus knoop het oudrijn en Er staat 4 kilometer... met een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de muziekboulevard.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 Control you is too close for to to comfort oh. there's something else.